En een hele goede nacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht... het nachtprogramma van de Evangelische Omroep op NPO Radio 1. Vannacht uh, draait het om uw verhalen. Ik uh, ontvang hier verschillende gasten in de studio... om te praten over de onderwerpen die u bezighouden. Wilt u nou meepraten? Dat kan. U kunt uh, bellen via 0800-1121 met uw verhaal. Die hoor ik heel graag. Dan komt u hierin uh, in de uitzending. Wilt u nou niet in de uitzending komen om te bellen... maar wilt u wel een berichtje achterlaten? Dat kan dan via de gratis Radio 1-app... Die gaat downloaden op uw smartphone. En dan uh, komt u uh, alsnog uh, per bericht in onze uitzending. We hebben het uh, het komende half uur nog over de relatie tussen moeders en dochters. Dat doe ik met familietherapeut Marion Eikelenboom. En met ervaringsdeskundige Farine Rook. Wilt u nou dus reageren? 0801 en 2 en wat is bijvoorbeeld uw band met uw moeder? Is die heel goed? Of juist heel slecht? Of um, ziet u, heeft u uw moeder helemaal al jaren niet gezien? Of wilt u juist. U moet er uh, niet meer zien, wat, wat, ja, wat is nou jullie relatie? Laat ons weten 0800 192 en dan spreek ik u zo hier in de uitzending. I met you in the dark, you let me off. you made me feel as I wasn't off.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 ghost cause you were always there for me when i needed most i'm gonna love you till my lungs give out i promise till death we part. James Arthur met Say You Won't Let Go. U luistert naar Dit is de nacht op uh, NPO Radio 1. We hebben het hier over de band tussen moeders en dochters en uh, we hebben weer iemand aan de lijn en dit keer wel Romeo. Ja, hele goede Ben ik in beeld? Zeker. Nou, in beeld. Ja. Oh ja. Bij deze. Ik zit al een hele tijd te luisteren, wat oh, heet naar nou, jullie programma. En ik, ik, daar heb ik een volgende vraag of tenminste een opmerking. Ja. kijk je moet zo zien, hè? Ik en mijn ex vrouw we hebben twee kinderen, mm -hmm. maar als ze zo en als ze zo met elkaar, mijn dochter die trekt het liefst met mij op dan met haar, haar moeder, dus mijn ex vrouw. Waarvan en omgekeerd mijn zoon die wat heet, die heeft helemaal totaal geen contact met mij. Waarvan om toe te voegen, ik en mijn ex vrouw we hebben beide kinderen naar Boren opgevoed. Oké. Okay. Ja. Dus dat dus is jou, mijn een vraag. Waarom? Uh... Waarom met de ja. ene wel een goede band en met de ander niet? Ja, dus bijvoorbeeld heb ik iets fout gedaan? Of ik maar extra iets fout gedaan. Denkt u dat? Dat u iets fout heeft gedaan? Dat zijn de aan te denken. Kijk ja. je iemand zo zien. er, er is een namen daar, die zo ver ik weet een psycholoog of weet ik veel wat. Eh, Familietherapeuten, ja. Marion, is Marjon, ja. uh, komt dit vaker voor? Dat de mensen met de ene kind wel een goede band hebben en de ander niet? Ja, mag ik u vragen, is dat direct na de scheiding eigenlijk zo ontstaan? Die, die twee nee, die u uh, schetst? Laat ik het zo zeggen, bij onze kinderen, dus mijn kinderen, en, nou ja, goed, gezamenlijk, dus met mijn ex-vrouw, mm -hmm. uh, wat ik heb begrepen, het is, het is begonnen in, van allebei de kinderen in de puberteit. Ja, ja. Uh, Romeo, mag ik heel even tussenin ja? één vraag stellen? Wil jij de radio even uitzetten? Wacht even. Ja, maar die staat uit. Want we horen ons uh, dubbel nu. Ik hoor, ik hoor ons twee oh, keer... Wacht even, anders. even een klein momentje. <lacht> ja, dat heb je wel eens, hoor je twee keer. Ik heb gewoon zo gedaan en ik heb de stekker weggehaald. Uh, ja, helemaal goed. <lacht> <lacht> ja. Maar uh, Marion, kan je een vraag nog één keer stellen? Ja, ik, ik hoorde u zeggen dat, dat het in de puberteit ontstaan is. Klopt dat? Ja, ja, ja. Ja, in de puberteit. Zo ja. Het is wel gebruikelijk dat in de pubertijd uh, uh, meisjes soms wat, wat, wat meer gaan, gaan kijken van hoe zit dat met, uh, met mannen. En dan is hun vader natuurlijk de eerste rolmodel wat ze hebben. En dat geldt voor ja. zoons naar hun moeder. Uh, hè, de moeder is natuurlijk de eerste vrouw die ze in hun leven tegenkomen. Dus het kan zijn dat het in de pubertijd uh, hè, dat moeder dochter een beetje te close is. En dat dochters daardoor meer naar hun vader gaan trekken. En uh, uh, zoons naar hun moeder. En blijkbaar oh, ja, en jullie, ja, ja. Hebben ja. jullie zo gebleven? Ja. Het kan soms ook nog wel eens zijn... Mij... Ja. Ik weet niet of dat bij ja. u is... Maar het kan soms ook nog wel eens zijn... Dat bij een scheiding... Dat uh, kinderen het idee hebben... Dat ze um, uh, voor een gevoel... Misschien een beetje partij moeten ja. kiezen... En dat het ene kind dan zich uh, partij verklaart aan de ene ouder... en de andere kind die vindt ja. het zielig voor de andere ouders... die kiest dan voor de andere ouder. Uh, dat alle beide ouders één kind hebben. Ja, zeg maar. dat, ja, dat, dat yes. klinkt een beetje maar... berekenend. Maar uh, ja, ja. kinderen zijn daar soms heel sensitief in. En die, uh, die kunnen daarin soms keuzes maken. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de, de, de bedoeling okay. is geweest van ouders... Uh, maar dan kwam het met de volgende, mm -hmm. Dus uh, ik bedoel, toen het goed ging, dus nou ja, goed, ik noem hem zo hoor. We hadden een goede baan, we hadden een koopwoning. Maar ja, door de crisis zijn er problemen ontstaan. Ja. Maar op een gegeven moment viel mij één ding op. Dus op de duur, ik en mijn ex-vrouw zijn uit elkaar gegaan, natuurlijk, dan daarvoor mm -hmm. uit de ex-vrouw. Maar ja, toen kwam mijn dochter naar mij toe en die ging me mij logeren. Maar mijn dochter stelt mij een vraag: Papa, ik heb een vraag aan jou. Ik zeg: Wat is. Waar kan ik met jou praten en mama? Als je met mama iets wil bespreken over alles en nou, wat, zij luistert gewoon niet naar mij. Ja. Ik zag ze luisteren, kom naar mij toe, maar ik kan wel met je praten. Ja. En wat ik, wat ik opgevangen heb, uh, omdat ze zeggen zich even duidelijk aan: Papa, waarom kan ik met jou wel goed praten en met mama niet? Ja. Maar Jon, dit is ik denk ik wat het. jij net ik zei: hè? dat de dochter dan naar de vader toe trekt en de zoon dan meer naar de moeder. Ja, dat kan meespelen, maar natuurlijk ook karakters. Hè. Je hebt natuurlijk ook... Uh, het ene kind herkent zich iets meer in, in, in de andere ouder, zeg maar. Of soms dan zijn karakters juist zo hetzelfde... dat je beter uh, kan communiceren met andere ouders. Stel je voor dat je allebei een beetje uh, opvliegend bent... of temperamentvol, dan kan het juist met die ouder... kan het dan wel botsen... terwijl je dan misschien liever naar de wat rustiger ouder trekt. Ja. Dus karakters kunnen natuurlijk ook nog meespelen... En, en weet je wat ook mee ging spelen? Mm -hmm. uh, in verband met mijn dochter. Kijk, je me zo zien, ik ben van. Uh, ik ben geboren. in Suriname. Uh, qua geloof, wat heet de Hinduisme. Mm -hmm. Maar dan kwam mijn dochter aandansen, zo van. Papa, maar ik wil helemaal niks met je geloven. Ik zegt, meid, wat wil jij dan? Ze zegt, ik, Roos-Katholiek, ik wil gedood worden. Ja. Heezo, en zo gedaan trouwens. En toen begon. Ja, sorry. Hoe vond zei dat? Nou, zij zei tegen mij, zo van papa, luister dan. Ik heb mijn mama hierover gehad. Ik wil helemaal niet of ze in de zand trouwen. Ik, ik wil helemaal niet niks met de hindoeïsme of de boeddhisme. Nee. Maar hoe reageerde u daarop dan? Zo, uh, ik heb zo gereageerd. Van luister, jij bent mijn dochter. Uh, Lekker zo zeggen. Uh, ik en mama samen hebben je op deze wereld gebracht. Jou, jouw geloof. Jouw eten en drinken is jouw ding. Ja, mooi dat u haar dat kon geven. Ja. Ja. Ze heeft er echt haar eigen keuzes, precies, keuzes laten maken. Ja, ja precies. En, en alles samenvattend, want dat is me bijgebleven. Dat heeft ook een reden uh, dus is geweest dat wij, ik en mijn ex-vrouw uit elkaar zijn gegaan. Omdat u die vrijheid aan haar gaf. Nou, niet alleen dat. Dus ik bedoel aan beide twee kinderen. Dus ik heb één dochter, één zoon. Mm -hmm. Maar mijn, mijn ex-vrouw, dus die begreep haar totaal niet. Nee, waarschijnlijk voelde zich ja. door, door u beter begrepen. Vandaar dat ze naar u tot, te, toe trok. Outro, zeg maar jij hoor, want anders, anders voel ik mij eigen te oud. Want ik, ik ben niet zo uh, oud hoor. Nee, maar in elk geval, dus waar het mij gaat. kijk, kijk, je moet zo zien, ik ben niet zo geleerd. Hè. Daarom vind ik dit, dit onderwerp zo interessant. Ja. Kijk, dan zeg ik ook, kan het zo zijn, zo van door kinderen toedoen, of het kan ook zijn dat ouders sommige dingen die kunnen begrijpen, dat ze op een vroeg of laat een bepaalde scheiding krijgen, bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Uh, ja. Want ik ben toch wel nieuwsgierig van... mist u ook het contact met uw zoon? Want u schetst van... Hè, met uw dochter is ja. een heel goed contact... met, met uw zoon niet. Ja. Nou, nou, nou lekker zo zeggen. Um, ik als vader zijnde... Mm -hmm. moet ik eerder toegeven... ik heb samen met exo's zoals ik dat net zei... van we hebben allebei voor hun gezorgd. Ja. Van, van aan de wieg tot de 18 jaar. dan moet ik wel zo zeggen... of toegeven... Als mijn zoon geen contact met mij wil hebben, mm -hmm. ja, wat, wat moet ik mee gaan doen? Ja. Ik zou het niet weten. Wat zou meneer kunnen doen? Okay. Ja, ik weet niet, heeft u dingen ondernomen uh, naar uw zoon toe? Heeft u hem wel eens een brief geschreven of bent u met hem gaan nee. praten? Nou, lekker zo zeggen. In plaats van een brief schrijven, mijn zoon heeft ook ooit tegen mij gezegd, jij bent mijn vader niet. Mm. Als je, op, als je een keer dood bent, ik kom er nog eens op je een begrafenis. Zo erg gezegd. Zo, ja, Ja, echt waar. En dat doet me pijn hoor, eerlijk gezegd. Ja, dat is, ja, dat is heftig. Ja. Uh, ja. Weet u waar dat vandaan ja. komt? Deze boosheid? Ik zou niet weten. Uh, het enige wat ik heb begrepen in zijn jeugdjaren, praat ik over de basisschool, mm -hmm. toen werd hij gepest. Reden waarom? Omdat hij een beetje gekleurd was. Ja. Bruin. Kijk, mijn dochter is licht van kleur, let als ik. Ja. En toen kreeg hij wat heet, met zijn docen, docentenruzie. Ja. En, en toen ben ik me eigen mee gaan bemoeien. Zo van, om niet zo ver te komen dat hij iemand iets aandoet. Dat zie je ja. ook niet zitten natuurlijk. Ja. Want ik heb mijn kind niet zo opgevoed. Want kijk, ik heb een internationaal opvoeding gehad. Dus cultuur. En heb of hou rekening met iemand... Elk zijn cultuur en ze eetgewoontes of geloof bijvoorbeeld. Ja. mijn kinderen in principe opgevoed. Kijk, als mijn dochter kon aan, dan zou papa ik kon niks met de Hinduïsme, maar ik, ik, ik ben Rooms-Katholiek en zei ja mij prima. Hmm. Simpel zat. Maar bent u nou wel iets? iets denkt u nou? Uh, ik wil die band met mijn zoon gewoon weer beter krijgen en ik weet ook wat ik daarvoor kan doen. Dat is een mooie vraag. Wat ik ook heb geprobeerd. Kijk, uh, toen mijn zoon jarig was. Ik ben geweest. Dat is mooi. Ik, heb, um, ik wou mijn hand geven. Hebben dat genegeerd. Ik heb zelf een cadeautje ge ge dus gekocht. Mijn zoon heeft mijn cadeautje. Dat ik hem wil geven. In de tuin gegooid. Mm. Maar jon, ik denk, Marjon, ik denk als, ik het, als ik jouw verhaal een beetje gesnapt Dat, dat, dat meneer eigenlijk om zijn band met zijn zoon te verbeteren. Dat hij eigenlijk een. Uh, Handreiking moet doen van... ik wil het gewoon goed maken wa waar het, het probleem ook ligt. Um, en ik wil gewoon weten waar, waar het fout zit. En ik wil ja. daarover in gesprek gaan. Ja. Um, en dat is eigenlijk de enige manier... kijk, blijkbaar op verjaardag langskomen... en cadeautjes geven werkt niet. Want er zit blijkbaar diep iets wat niet goed zit. Ja, er zit nog iets onder wat eerst nog opgeruimd moet ja. worden. Ja. Dus uh, Romeo, ik denk dat je, dat je ja. op zoek moet gaan... naar een manier om uh, door te dringen bij je zoon... dat je het echt goed wil maken. Dat je, wow. dat je met ja, hem in gesprek kijk. wil. Nee, maar kijk, daarom heb ik goed naar je programma geluisterd. Tot aan heden, hè? Ik ja. heb alles gedaan wat in mijn vermogen lag. Al contact te zoeken met mijn zoon. Maar mijn zoon werkt in contact met mij. Mm -hmm. nee. nee. Dat is weer een andere discussie. Weer. Kijk, kijk je me zo zien? Kijk, die twee dames daarom zo te zeggen. Kijk, ik ben niet geleerd als, weet je, als psychiater of, of psycholoog, weet ik veel. Daarvoor heb ik gebeld. ja. Maar ja, dat is, dat is ook heel goed dat je daarvoor dan belt. En dan, ik denk dus dat de conclusie duidt is dat je, mocht je echt nog dat contact zelf heel graag willen, dat het toch een, uh, een kwestie is van uh, gewoon pro blijven proberen en dan gewoon duidelijk maken dat je echt een betere band wil met je zoon. En, uh, Wat ik wel ja. En, en, en dat ook gewoon echt, echt, echt, echt wil. En dat je met hem wil praten. Ja. Wat ik wil wel zeggen, ik zeggen, één ding is me wel duidelijk geweest toen, uh, in verband met mijn zoon, van ik zag dingen gebeuren. Hè? Van eigen naar ver, naar verkeerde vrienden om als ze praat over overmatig alcohol dus gebruik. Ja. ja. Dat zou ook misschien een, een verhouding of verband kunnen zijn. Ik bedoel, gezien zij stoornis. Of weet ik nog, zelfs een fout. Ja. Ik weet niet of de psycholoog daar een antwoord op heeft. U zegt eigenlijk van, van dat, uh, dat, dat jullie elkaar daar kwijt zijn geraakt. Uh, ja, dus. Ja. Ja, um, op de ween. duur zag je zijn leefwijze, hè? Dus ja. In de zin zo van. Ik kom achter, hij ging mijn verkeerde vrienden om. Ja. En, en, en zover ik, uh, nou ja, goed, ik heb zelf, dat weet ik wel, van op de duur, nou ja, wat heet alcohol, overmatig en drugsgebruik. Toen heb ik tegen hem gezegd: jij gaat mijn verkeerde vrienden om. Toen zei hij tegen mij: wat moet mij even mee? Is toch meeleven. Ik zeg ja. maar, ik was hier toch voor iets? Voordat het helemaal een beetje fout loopt. Ja. En ja, hij, dat, hij zag ja. uw waarschuwing als kritiek en niet als steun. Precies, niet als kritiek. Of niet? Nee, het gaat omgekeerd. Ja. Niet als steun, eerder als kritiek. Ja, ja precies. Ja. ja. Inderdaad. Ja. Romeo, ik, ik wil je echt heel erg ja. hartelijk danken voor, jou, uh, voor jouw belletje vannacht. En ik hoop echt dat de band met jouw zoon uh, beter wordt. En ik. ik Raad je aan om het gewoon blijven proberen als je die band wil versterken. En dat je samen yeah. op zoek kan gaan naar de manier dat het weer goed komt. En ook waar het fout is gegaan. Nou ja, ik doe mijn best. Maar ik denk dat het niet, niet meer goed komt. Maar goed. Ik, ik hoop het heel erg voor je, dat het wel goed komt. Maar goed, ik, moet één, ding, tot, tot slot. ik moet één ding zeggen tot slot. Heel snel. Ik blijf luisteren naar jullie mooie programma. Het is weerzaam. En ik wens jullie hele fijne... ...avond of nacht verder. Helemaal Dank u wel. Echt, uh, slaap lekker. Dank je wel, jullie allen. Dag. Dag. Doeg, doeg. Ja, dat is dan ook uh, een lastig verhaal. Als je ook echt als ouder geen idee hebt waar je je kind nou bent kwijtgeraakt. Ja, ja. Dat is wel heel, heel moeilijk. Maar we hadden het de hele tijd over... Um, ...ouders die dus een, een slechte band met hun kind hadden... ...op welke manier in hun leven dan ook. Maar uh, het kan ook gewoon op een gegeven moment gewoon goed gaan... Zoals Farine net ook al zei, ja. op een gegeven moment ging het gewoon goed. Jij kwam na je puberteit gewoon achter van... Um, ik, uh, ik snap mijn moeder. Mijn moeder ja. snapt mij beter. En nu heb je gewoon een goede band, toch? Ja, ja we praten gewoon met elkaar. We delen dingen. En um, ja, we, we kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. We kunnen ook um, dingen... We kunnen zelfs een debat of iets... Uh, gewoon een goede, iets, gezonde een discussie goede, gezonde hebben. een gezonde discussie, ja. Zonder dat er een ruzie of iets komt. Ja, maar hoe zie jij je? Zie jij je moeder wel gewoon als... Um, al nu het zo goed gaat, gewoon als je moeder? Echt de, toch iemand die... um, Nou ja, ik merk wel dat ik nu al... Uh, ik, we gingen vroeger nooit samen op een terras zitten of zo. Maar dat doen we nu al wel meer. En dat voelt... Uh, nou ja, het, het is wel mijn moeder. Maar het voelt soms wel een beetje als... Uh, uh, Vriendin of Ja, vrouw? bijna wel. Nou, dat net niet, maar toch ook er wel. Ja. ja. Is dat gek? Um, nou, ja... Ja, een beetje wel. Als, we, als, we te veel, uh, of, of als ik te veel bij mijn moeder ben, dan voelt het wel weer gek, ja. Maar wat is dan, wat is dan gek? Merk je dan gewoon van, dus uh, ik ben te veel bij haar? Uh, of is het ook de dingen waar je het dan over hebt? Dat je denkt van, oké, okay, hier had ik het normaal met mijn moeder bijvoorbeeld ja. niet over. Ja, precies. Ja. Als het uh, over vriendjes gaat of over, uh, ja, over relaties, dat is uh, uh, toch wel gek. Vind ik best wel gek. Om maar gek moeder... als in, het, het is gek wat ik had dit niet verwacht. Maar ook gek ja. als van, er ligt hier een grens. Ja, het is ook. Het is, ik had het niet verwacht, maar het is toch ook een grens die je denk ik, um, ik heb het er liever met mijn vriendinnen over dan met mijn moeder, zeg maar. Ja, en wat merk je aan je moeder dan? Wilt hij het juist heel erg daarover ja, hebben? Ja, ze wil het er wel echt over hebben. Ze is wel, nou, ze is wel nieuwsgierig. Ja. Ik denk dat, uh, ja, ze is heel nieuwsgierig. En trek jij je dan terug als ze heel nieuwsgierig is? Of ga je er juist op um, in? Nou ja, misschien uh, normaal zou ik me wel terugtrekken, maar omdat we natuurlijk. Wel weer die slechte relatie hebben gehad, ben ik ook wel erg bang dat hij dan weer weggaat. Dus dan ja, je je misschien ja. een beetje voorzichtig geworden. Je bent, ja, ja, je bent voorzichtig geworden. Ja. Dus ik ga me niet meteen terugtrekken. Want, want dan... verwacht je ook, zeg maar, dat als jij je terug zou trekken: van dat je zegt, ja, mam, dit zijn jouw zaken niet. Ja, dat mijn moeder dan denkt, nou ja, dan blijkbaar uh, ja. ben ik toch niet zo boeiend voor je. Nee, precies. Ja. ja. Maar Jan, is dat. Uh... Is dat een beetje het, het, het gevaar? Als je juist een goede band met je moeder hebt... dat er ook bepaalde weer die verwachtingen dus komen. van die had het daarnet over dat er verwachtingen waren... Um, naar een bepaald beeld dat de moeder had uh, van haar um, in de puberteit. En daardoor je dus negativiteit genereren. Nu gaat het goed. En uh, er is weer een bepaald verwachtingspatroon. Van nu ja, het gaat goed. Dus het moet ook gewoon op een bepaald niveau goed blijven gaan. En als het daar niet aan wordt voldaan, dan gaat het weer niet goed. Ja, ik kan me voorstellen, zoals jij het vertelt, Farine... dat dan uh, die oude ervaringen nog meespelen. Hè? Je durft nog niet helemaal te hopen dat het goed is en goed blijft. en hey, je, bent, je gaat een beetje op eieren lopen... misschien omdat je bang bent om de relatie weer op het spel te zetten. Dus ik denk dat dat bij jullie uh, een beetje ja. nu meespeelt. Je moet eigenlijk nog een beetje vertrouwen erin hebben... in dat je wel allebei je eigenheid en je eigen mening mag hebben... zonder dat het weer gaat botsen. Want ja, als je dat precies. eerder deed, dan ging dat botsen. Ja. Hè? Dan kwam de ruzie. Zo'n uh... dus beetje de grenzen ja. opzoeken en kijken wat, wat mogelijk is. Ja, jullie die zijn eigenlijk nog een beetje nu aan het aftasten bij elkaar. Hè? Ja. Je wilt het heel graag goed houden. Maar je moet nog even weer de, de ervaring en het vertrouwen hebben... dat je binnen die nieuwe band... dat je daarin ook wel je eigenheid mag hebben en je ja, eigen ik, mening. ik weet ook nog en... niet zo goed uh, wat kan ik nou wel delen... en wat hoef ik niet te delen. Want je hoeft niet alles te delen nee. met je moeder. Maar ja, wat, wat niet en wat wel. Ja. En ja. via balans zoeken. Ja, precies. Maar er zijn dochters die dus dat wel hebben. Die denken, ik deel gewoon alles met mijn moeder. En dan is de ja. moeder ook echt een soort van de beste vriendin. Ja. Is dat goed? Ja, ik zeg altijd maar, van, je hebt maar één moeder. En uh, hè, één iemand die je moeder kan noemen. En, uh, hopelijk een heleboel vriendinnen. Dus het is een beetje jammer dat jouw moeder dan ook één van die vriendinnen wordt. Uh, ja. uh, Want wat voor effect kan dat dan hebben? Stel dat, dat je dus dingen zoals vriendjes en relaties... dat je dat allemaal gewoon... Met je moeder bespreekt. Um, dus er, er valt gewoon een bepaalde grens valt weg. Ja. Uh, dus wat je waar je het met je vriendinnen over hebt, heb je het dus ook met je moeder over. Verandert de positie van de moeder dan ook in het oog van de, in de ogen van het kind? Ja, je wordt bijna een beetje een, een, een gelijke positie. Hè? En niet dat je natuurlijk ongelijk bent, maar je hebt een oude positie en een kindpositie. En als jij als kind zulke vertrouwelijkheden met je ouder uitwisselt, dan ben je eigenlijk een bijna een beetje partners van elkaar. Ja. Dan dat je echt ouder kind bent. Uh, Kom je dit vaak tegen, dat dat, dat, dat het geval is? Uh, dat kom ik wel eens tegen. Van, uh, uh, en het gevaar is een beetje... Van, uh, dat het ook weer beperkend kan zijn. Want er wordt zo uitgestraald... Van dat je alles moet delen met elkaar. Uh, je ziet ook vaak dat die, die, die moeders en dochters... bijna een beetje symbiotisch zijn. En ook heel veel samen doen. Die zie je ook altijd ja, inderdaad als zo'n zo nou, zo tweeling... bijna overal samen naartoe gaan en samen oplopen. Ja. En eigenlijk uh, kan je dan ook op, opnieuw weer niet je hele eigenheid ontwikkelen. Want je moet wel iemand anders worden dan jouw moeder. Ja, maar is dat ook aan, ligt dat ook aan de fase waar je dan ook in zit als, als moeder en dochter? Dat je Bijvoorbeeld in de puberteit kan ik me voorstellen, je bent je aan het ontwikkelen. Dus je moet je niet helemaal naar je moeder ontwikkelen. Maar stel dus dat je daar voorbij bent. zoals Farine, dat je gewoon in een fase zit. Je bent zelf al in een bepaalde fase dat je weet wat je wil. Uh, dat je gewoon weet, ik ben dit, deze persoon. Mijn moeder is die persoon. Uh, is daar dan ook een gevaar van dat je uh, door zo'n band... toch je eigen ontwikkeling dan een soort van stilzet? Ja, ik denk de, de, de balans van, van, van, van geven en ontvangen. Het is eigenlijk altijd zo dat, dat ouders meer voor hun kinderen... moeten zorgen dan andersom... En als die band zo vertrouwelijk is dat ze echt alles met elkaar delen, dan, dan is dat zorgen bijna gelijk. Ja, want het gaat ook de andere kant op natuurlijk. Ja, dat gaat ook van... de andere kant ja, op. Ja, oké. Als Farina nou met haar moeder deelt uh, op relatiegebied hoe het bij haar zit, dan kan het ook zo zijn dat moeder natuurlijk dat met Farina gaat delen. Ja. En dat is natuurlijk ja. wel heel anders. Want ik weet niet hoe dat bij jou zit. Doet jouw moeder dat? Uh, nee, maar ik zou het ook niet willen. Nee, nee. nee ik zou dat, dat wil dat je dat niet als wil. kind. Nee, hè? Nee. nee, dat wil je niet. Maar dat nee. gebeurt wel. Kan ik me voorstellen dat, dat, dat de band tussen moeder en dochter zo is dat er een bepaalde vrijheid is om dat gewoon allemaal te vertellen. Ja, als dat inderdaad zo, zo vertrouwd is... dat alles, alles gedeeld wordt, zeg maar... dan gaat het kind eigenlijk ook een beetje daarin... voor de moeder zorgen en dingen van de moeder helpen dragen. Ja. En tuurlijk, alle kinderen willen voor hun ouders zorgen... en alle kinderen willen ook best wel wat geven in die relatie. Maar het moet wel in goede balans zijn. Ja. Uh, en ik denk dat een beetje een gezonde afstand... tussen ouders en kinderen ook, uh, ook goed is. Uh, want kinderen moeten gewoon hun eigen... Weg kunnen gaan. Ja. En als ze zo enorm aan die, aan die ouder hangen. dan kunnen ze eigenlijk nog niet helemaal uh, ontplooien en ontwikkelen. Maar dat is natuurlijk ook een heel ding. Dat hele. als je eenmaal die band hebt opgebouwd. Uh, om het dan ook weer op een gegeven moment. dus als Fanny bijvoorbeeld een bepaalde grens heeft bereikt. dat ze denkt, nou tot hier en niet verder. en dit vind ik prima. Uh, en de moeder zou zeggen. ja, um, ik wil eigenlijk veel meer dan dit. of ik wil dit gewoon blijven houden. Uh, dan moet moeder ook weer gaan loslaten. Ja, en dat kan met name ingewikkeld worden als er bijvoorbeeld partners in het spel komen. Ja. Hè? Stel je voor dat jij een uh, vriendje uh, ja. krijgt en daardoor minder naar je moeder gaat. En je moeder verwacht nog wel steeds hetzelfde als wat er was terug. Dan kan het zijn dat ze, uh, ja, of jouw vriendje niet accepteert. Of dat jij het idee hebt van ik zit daartussen. Hè? Hij wil dingen van me, mijn moeder wil dingen van me. En ik stel eigenlijk allebei teleur. Dus, ja, ja, precies. Ik, ja. Uh, dat kan lastig worden op het moment ja. dat er dan partners, vriendjes, uh, relaties nu, in het spel uh, komen. Dan zou ze, vanien, zeg maar niet meer de moeder nodig hebben om de was te doen. Want dat, uh, daar heeft iemand anders voor die dat bijvoorbeeld zou doen. Ja. Dat en is... waarop moeder dan misschien opnieuw... Hè? Je zegt van mijn moeder heeft wel een soort onzekerheid over me, van ja. over zich. Dan, dan kan het zijn dat ze zich opnieuw een beetje afgewezen voelt. Of niet ja, meer weet precies. wat voor rol heb ik dan. Uh, ja. ja. ja. Maar dat, hoe, hoe los je dat op? Ja, ik denk door met elkaar te, te bespreken van wat de verwachtingen zijn. En, en tuurlijk zal zij nog steeds moeder blijven. En, en misschien kan ze zoeken naar andere vormen... waarin ze haar moederschap dan kan laten zien. Ja, Je kan op een gegeven moment niet hebben. Je wordt op een gegeven moment als, als dochter en als, als kind gewoon... Uh, ga je compleet je eigen leven leiden. Je krijgt dus een, een relatie of zo. Of je gaat je eigen gezin stichten. Of je gaat je andere gewoon je eigen weg. Dat betekent natuurlijk niet als je je eigen weg gaat... dat moeder gewoon helemaal geen deel meer is van dat leven. Nee. Maar hoe dus deel je dat dan zo in dat het bij de moeder ook gewoon wel duidelijk is van je bent er nog wel, alleen niet meer, je hebt niet meer die, ik ben niet meer afhankelijk van je. Ja, ja het zou het mooiste zijn als je dat samen kan bespreken. Ja. Hè? Ik heb in mijn kamer heb ik regelmatig moeders en dochters die dat echt gaan uitzoeken met elkaar en ook echt met elkaar bespreken zelf van oh uh, voelt het voor jou zo. Want we zijn niet altijd gewend om dat op een goede manier aan elkaar uit te leggen. Nee. En dan gaat het eigenlijk over oppervlakte dingen. En dan wordt dat gevoel wat eronder ligt, komt niet uh, aan bod. Nee, maar dat is wel lastig zoeken, denk ik. Ja, en dan kan het soms ook fijn zijn dat je daar iemand uh, bij vraagt uh, om je dan te helpen, om het te vertalen, zeg maar, van wat er dan gebeurt. Uh. Maar je moet zeker niet. Uh, want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan uh, als kind heel erg het idee krijgt van oké, okay, ik moet uh, mijn moeder nu tevreden houden. Uh, want blijkbaar of als bijvoorbeeld uh, uh, te weinig langskomt in haar ogen... dat je dan denkt, oké, okay, ik moet vaker langskomen. Maar dan wordt het een soort verplichting natuurlijk. Ja, en je hoort al bijna hoe je het zegt... dat je dan heel erg aan het zorgen bent voor je ouder. Ja, hè? Ja. Ja. Dus, maar, maar daar ga je dus onbewust rekening mee houden. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk niet... Ja, je bent er ook wel bang voor. Ik ben soms ook wel bang dat ik te weinig naar mijn moeder ga. Ja, maar Terwijl waar, waar, waar ben je zijn... dan bang voor? Nou ja, ik ben dan bang dat uh, mijn, moeder, uh, mijn moeder zich alleen voelt... of bang is dat ik, dat ik, er, dat ik niet meer kom. Ja. En maar, dat ze mij kwijt is. Gaat er in jouw hoofd iets om dat je niet meer zou komen? Uh, nee. Nee, het is niet dat ik denk niet, ik ga nooit meer komen. Maar het is wel dat ik denk, nou, ik kom volgende week niet... en ik kom over twee weken weer. Maar stel jouw moeder zou elke week... Uh, <coughs> excuse, of elke dag tegen jou zeggen... Hey, kom je nou nog eens langs? Of uh, we moeten bellen, of mm -hmm. wat dan ook. Dan gaat er wel bij jou iets van binnen. Ja, dan word je... Nou ja, het is meer... Uh, ik denk dat ik gewoon, als ik nu zou bedenken... hoe vaak ik naar mijn moeder zou willen... dan zou ik alleen naar mijn moeder willen met... Uh, bijvoorbeeld met paas of een keer in het weekend. Maar ik wil niet een vast tijdstip van dan en dan. En ook niet elke week en ook niet om de twee weken. Gewoon wanneer ik kan, zeg maar. Wanneer je wil. Ja, wanneer ik wil en wanneer ik zin heb. Ja, ja precies. Want als zij dit zou doen, dan heb je dan het idee dat, uh, dat je juist minder langs gaat komen. Ja, ja dan krijg je, ga je bijna weer terug naar die, dat afzetten. Ja. Dus ja. Ja. ook geen keuzevrijheid meer nee, dan, hè? Nee, geen keuzevrijheid. En dan is het ook niet meer leuk om naar we moeten gaan, want dan voelt het verplicht. Ja, het is een moetje. Ja. Ja, ja, ja. En, en we gaan uh, dit gesprek helaas uh, afronden bijna. Maar ja. als jij, um, als er nu moeders en dochters of moeders en zonen luisteren die gewoon moeite hebben met of de fase dat hun uh, kind zich juist heel erg afzet. Of juist uh, moeders die je moeder moeite hebben met loslaten. Uh, of juist een hele hechte band hebben. Uh, wat, wat zou jij zeggen? Wat is nou belangrijk om te zorgen dat daarin geen problemen ontstaan? Ja, ik vergelijk het in mijn praktijk heel vaak aan ouders... met het beeld van een, van een, een kikkertje. Ik weet nog wel dat mijn jongste dochter uh, een jaar of drie was op vakantie... en die had een kikkertje gevangen. En die had het kikkertje zo hard dichtgeknepen in haar handje... omdat ze zo blij was met dat kikkertje... Uh, dat ze hem kwam laten zien en van... oh, mam, hij doet het niet meer. Uh, en ik gebruik dat beeld heel vaak voor ouders en kinderen. Zo van Stel je voor dat jouw kind zo'n kikkertje is wat in jouw hand zit... Uh, op het moment dat je je hand te open doet, dan springt hij weg. Maar op het moment dat je te hard knijpt, is het kikkertje dood. Ja. Dus ik vind dat altijd wel een heel mooi beeld. Zo van, uh, hè, er is geen, geen leidraad voor wat wel en niet passend is. Maar probeer daarin te zoeken als ouder. Zo van, hè, wanneer laat ik te veel los? Wanneer uh, knijp ik te hard? Hè, en gaat het kikkertje dood? Dus kijk daar goed in. Van, van Zit het een beetje in het midden? Ja, niet te vrij en niet te... Uh... Nee, en blijf vooral veel praten. En, en als je er niet uitkomt van kijken of er iemand met je mee kan denken. Want soms dan zit je zelf in je automatismes of in je valkuilen. Of in een bepaald patroon waar je niet meer uitkomt. Ja. En dan kan het soms heel verfrissend zijn om eens met iemand daarover te gaan hebben. Ja. En Farine, jij, uh, jij bent van het slechte band met je moeder naar nu een hele goede band met je moeder gegaan. Ja. Wat was voor jou echt de sleutel van dat was de oplossing? Heel, eigenlijk heel simpel, maar dat is gewoon communiceren. En naar elkaar luisteren en um, ja, echt praten wat wil de een wat wil de ander. Wat verwacht je van elkaar? Wat verwachten we van elkaar, ja. Waar kan dan de ander aan voldoen? Ja, precies. Ja, luisteren en communiceren, dat, uh, dat is echt het belangrijkste. Ik, ja. uh, ik uh. denk dat we hiermee uh, genoeg mensen helpen die uh, moeite hebben met een uh, band tussen hun uh, moeder en dochter. Ik wil jullie allebei heel erg hartelijk danken voor jullie uh, komst. Marjan Eikelenboom en Farine uh, ook. En ik wens jullie nog een uh, hele fijne nacht. Ja, graag gedaan. Ja.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 Over zeven op zondagmorgen hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Hier val ik gerust in zwaar, Ze is thuis. Ik was er veel liever op gaan halen, maar ze had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 Sato met Dochters hier op NPO Radio 1. U luistert nog steeds naar Dit is de Nacht. Dit is de Nacht. Dat zei ik. Met George van Veen. Fijn dat u nog steeds luistert naar Dit is de Nacht hier op NPO Radio 1. We hadden het net over uh, moeders en dochters en de relaties... maar we gaan nu over iets compleet anders hebben... Um, ja, want er um, zijn nogal wat vooroordelen in onze wereld. Daar gaan we het over hebben. Um, want ja, volgens uh, de vooroordelen zijn gothics altijd in het zwart gekleed. En uh, zijn mensen die op woonwagenkampen wonen... die uh, hebben altijd een wietplantage ergens, uh, ergens zitten. Ja, ik vraag me af, wat is hier nou van waar? Want volgens mij klopt er helemaal niks van. Ik uh, ga hier zo over in gesprek met een, uh, met een echte gothic... en iemand die op een woonwagenkamp woont. Wilt u nou meepraten? Dat kan. 0800 112. En dan komt u zo hier in de uitzending... Uh, of wilt u uh, niet per se in de uitzending. Maar wel uw bericht achterlaten. Dat kan via de gratis Radio 1 app. En we gaan nu uh, luisteren naar een apart nummer. En dat heet Mijn Lieve Moeder Bedankt. En daar gaan we zo uh, verder over praten. Dus uh, geniet er even van. Je hebt al zilveren haren, en we ben je nog steeds mooi? Dat leven getekend, vaak werd je lach gedoofd. Je bent een echte moeder, voor mij een prinses. Ik leerde van jou alles, gaf me menig levensles. En dat is Toepasselijk op het vorige onderwerp moeders en dochters. Mijn lieve moeder bedankt van Herman van Doorn. En die zit hier in de studio. Ja, nacht. Dit was jouw dochter, hè? Ja, dat is mijn dochter en ik. Ja, Voor, voor jouw vrouw gescheven? Of... Uh, voor mijn moeder. Of voor jouw moeder en ook voor haar? Voor moeder. mijn moeder. Um, ja, voor alle moeders, yeah. alle oma's. En, uh, jij, want jij bent ook volkszanger, toch? Ja, ben volkszanger. En dit, uh, dit, dit was even een nummer wat jij samen met je dochter kon zingen? Ja, dit is een uh, nummer vijf jaar geleden opgenomen. Toen leefde mijn moeder nog. Helaas leeft ze nu niet meer. En daar hebben we een mooie clip bijgemaakt. Hoe oud was je dochter hier? Mijn dochter was toen dertien. 13. Ja. Ah, oh, mooi. Ja, want uh, we gaan het uh, met jou zo in gesprek. Want uh, zoals ik net al zei, uh, alle gothics zijn helemaal in zwart gekleed. En alle woonwagenbewoners hebben een eigen wietplantage. Ja, dit zijn vooroordelen. En ik, het, het, het, het is gewoon een greep. Want volgens mij klopt er helemaal niets van. Maar waarom ontstaat zo'n vooroordeel precies? Dat heb je dus met die oordelen dat mensen best wel bang zijn voor kampers. Ze denken dat we bijvoorbeeld uh, geweren hebben en dat soort dingen... en dat we daarmee op mensen gaan schieten als ze bijvoorbeeld hier komen. Terwijl dat helemaal niet zo is. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat is gewoon een soort van roddel. Ja, we gaan het dus hebben over die vooroordelen. Dat doen we met uh, Kelly Bierstekers. Uh, zij uh, noemt zichzelf gothic. En uh, is hier bij ons in de studio. En dus ook Herman van Doren. Hij is volkszanger, maar ook woonwagenbewoner. En lid van de Vereniging voor het Behoud van de Woonwagencultuur in Nederland. Ik ga uh, met hen uh, praten over de vooroordelen in uh, de subcultuur... waar zij deel van uitmaken. Want kloppen die vooroordelen wel? En zo niet. Uh, wat is het dan wel? Uh, een hele goede nacht, beide. Ja, ja, ja goeiedag. Uh, welkom. Uh, ga ik jullie meteen een gewetensvraag stellen. Oké, okay, want uh, Herman, jij bent een, uh, een, een, een woonwagenbewoner... Kenny, wat is jouw eerste beeld van een woonwagenbewoner? Ja, heel eerlijk gezegd, best negatief van uh, ja, het nieuws eigenlijk. Als ah, je jammer. Hè? Ja, <laughs> ja, ik, ik weet dat het, dat het waarschijnlijk helemaal niet zo waar is. Maar ja, de media heeft toch uh, de woonwagenbewoners toch heel negatief weggezet. En ik denk ook niet dat dat, dat helemaal waar zou moeten zijn. Dat, dat, nee. Want wat denk jij dan? Als je, als je ja, crimineel. Woonwagen... Dat, dat uh, denk je dan eerst eigenlijk aan. Ja, dat is dus ja. Sorry <laughs> dat ik het gewoon zeg, maar. Ja, ik weet ja, dat niet, niet zo. Bij waar bij een gothic aan een crimineel of zo? Dat nee, niet. nee, nee. Waar denk jij dan aan, bij een gothic? Ja, mensen die in zwart gekleed zijn. Een beetje apart. Uh, huh. Apart. Uh, ja, stijl hebben ze. En om welke reden? Denk ja, jij? die gaat ze je vertellen vanavond. Ja, <laughs> wil nou, ik wil even jouw idee hebben? Ik wil, ik huh? wil even kijken wat, wat jouw voordeel is. Ja, ik, heb, ik krijg geen niet-daks uh, dat voordeel. Nee? Nee. Oh, dat, was, dat is wel heel goed. Ja. Maar er zijn dus wel bepaalde vooroordelen... over zowel gotics als uh, woonwagenbewoners. Uh, en daar gaan we dus uh, de komende anderhalf uur over hebben. Want uh, ja, wat klopt hier nou eigenlijk van? Uh -huh. Nou Herman, ik wil bij jou beginnen. Een woonwagenbewoner, wat kan je mij even vertellen... wat een woonwagenbewoner precies is? Nou ja, een woonwagenbewoner is eigenlijk iemand... Uh, wie uh, ja, rond uh, half, uh, 1900 is, uh, half van die eeuw is ontstaan. Wij waren eigenlijk de, de werkers, de, de handelsreizigers wie van logement naar schuur gingen in het begin. Mm -hmm. Later uh, straften en konden inbedoelen en de vrouw mee. Dus waarbij hebben eigenlijk mede het land opgebouwd. Is dat wel de, weer iets heel anders dan Sigeuner? Nou, zigeuners, is... Uh, die, die komen weer van de Balkan. Maar die deden in principe ook wel hetzelfde als uh, handel drijven... en uh, dingen, klusjes voor de mensen. Zoals op, op het landwerk en zo. Ja. En dat beeld is helemaal vervaagd natuurlijk... Uh, dus honderden jaren geleden, waren we heel druk om het land te bevoorraden met allerlei dingen. Als er uh, uit Delft, uh, Delft Blauw moest komen, dan haalde een uh, woonwagen het wel op. En die bracht het dan uh, naar ha Amsterdam bijvoorbeeld. Je reisde gewoon door het hele land ja, om en die bepaalde die klusjes te voor doen. Ja, die verkochten het weer duurder door. Ja. ja, zo leef je dan. En die deden gewoon overal klusjes. En dan, uh, waar ja. ze dan uh, iets gingen doen, daar verbleven ze in hun woonwagen. Nou, in het begin in logement dus, er waren nog geen woonwagens. En uh, laat rond uh, 1889 hebben ze bij een volkstelling 93 woonwagens geteld. Dat was het begin. Okay. Vanaf die tijd is het uh, toegenomen, omdat er natuurlijk veel uh, vraag was naar uh, ja, werk wat uh, gedaan moest worden. Waar op dat moment in de stad niet genoeg mensen voor waren. En? Of op een dorp, of een, uh, bij een boerderij. Maar dat is wel heel erg veranderd. Dat beeld. De, de, de rol van een woonwagenbewoner. Nou, niet echt hoor. Want we zijn nog steeds uh, oud-ijzerhandelaren, kermisklanten, zanger. He, want dat is ook entertainment. Ja. We zijn eigenlijk nog wel allemaal dezelfde beroepen nog. Maar er is wel een heel ander beeld ontstaan. Ja. Wat jij je, zei van de, van wij hebben eigenlijk het weet land je, Als je 14 opgebouwd. miljoen Nederlanders hebt en er zijn er uh, 100.000 slecht. En als je dan 80.000 80 uh, woonwagenwoners hebt en er zijn er 100 slecht ja dan, heb je, dan wordt het uitvergroot omdat je ja. een aparte volksgroep bent. Ja. Dom. Maar er wordt niet meer er, er wordt niet, zeg maar, zo gezien als wat jij net zegt. Dat de woonwagenbewoners hebben eigenlijk het land gemaakt of wat het is. Overal klusjes gedaan. Nou, mede, ja, mede. Maar dat, dat beeld. Als ik, dat is als jammer. Ja. Ik, nou, ik denk daar niet aan als ik denk woonwagenbewoner. Ik denk nee, dat is jammer. Dat wordt, dat wordt eigenlijk nooit benoemd. Dat nee. is heel jammer, want dat is wel zo. En dat is wat jij zegt. Door een bepaalde groep is dat imago gewoon verslechterd. Ja, je hebt natuurlijk overal net zeggen, heb je mensen die uh, dingen doen die niet mogen. Ja, dat moet ze gewoon niet doen. Maar ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Nee. En dat is gewoon heel jammer. Dat ja, dat, dat zo'n zo uh, dat dat ja. zorgt voor een beeld. Oké, okay, um, dan gaan we even naar Kelly. Um, jij noemt jezelf gothic? Uh, nou ja, ik uh, gothic of gewoon alternatief. Een van de twee uh, is perfect. Oké, okay, wat is het okay. verschil? Uh, nee, nou ja, alternatief, dan kun je ook uh, denken aan Metalhead of Punkers, iets in die richting. Dat is gewoon alles wat. Uh, ja, niet alternatief, niet, niet normaal is, dan zeg ik tussen haakjes: mm -hmm. uh, ja, ik vind nog steeds gothics zijn ook gewoon normale mensen en uh, maar ja, zo denkt de, de samenleving en jammer genoeg niet over. Want Wat is een gothic? Een uh, gothic, nou ja, dat is eigenlijk uh, ja, een subcultuur ook. Wat uh, eind jaren zestig, begin jaren zeventig, uh, door uh, ja, de muziek. Tot stand gekomen is. Het is uh, ja, heel lang uh, al, eigenlijk al gaande. Het is steeds verder geëvolueerd in meer soorten stromingen. Van ja, ja in de subcultuur zelf zitten heel veel soorten stromen van gothics, maar dat weten de meeste mensen ook niet. Uh. Nee. nee, als dus, ik ja. aan gothics denk, dan zie ik uh, op mijn middelbare school uh, mensen die allemaal ja. in het zwart gekleed, aparte groepjes. Ja, ja. Uh, en toch waar je een klein beetje bang voor was, want je wist niet wat voor mensen het waren. En ze waren maar gek. Ja. Ja, nee, dat is jammer genoeg inderdaad een voordeel... wat mensen ja, toch hebben. Ja. ja, vind ik heel jammer, maar ja. Want waarom ben jij gothic? Uh, uh, nou ja, ik... ik, ik, ik um, je, bent niet, je bent gothic of je bent het niet. Het is niet iets wat jij zo van... je wordt z'n morgens wakker en je denkt van... nou, ik word gothic. Dat, dat, dat is het niet. Je, je hebt gewoon iets met... het duistere kant van het leven. Met de muziek of de poëzie... de literatuur... Um, of de kledingstijl... Het, het is gewoon een ja, je bent het of je bent het niet. Het is, maar, ik kan het niet goed uitleggen. Maar je zegt de duistere kant van het leven. Dan, dan ja, denk je heel negatief, natuurlijk. Ja. Nee, dat is absoluut niet waar. Uh, negatieve of ja, duistere dingen. Negatieve uh, dingen horen ook gewoon bij het leven. Dat bijvoorbeeld je ouders overlijden of wat dan ook, dat is gewoon heel normaal. Um, maar staan je dan daar meer bij stil? Of, uh... Uh, het is minder een taboe. Oké. Okay. Dat jij uh, daarom denkt dat ook een. Een groot voordeel is dat, dat goldex altijd depressief zijn. Dat helemaal niet waar is. Maar uh, in de maatschappij hangt gewoon een heel heel groot taboe op dat jij niet uh, mag zeggen dat je depressief bent. Of dat jij je rotter voelt. Terwijl goldex die hebben iets verder, ja, maar dat is ook gewoon een deel van het leven. En kom op, je kunt het wel. Je kunt, we gaan niet met z'n allen bij elkaar zitten en zeggen van het oh, is allemaal zo vervelend. Blabla. Bla. Nee, van kom op. Ja. Van, we maken het wel gewoon bespreekbaar. En, dat vind ik nou ook juist zo heel mooi aan die, die subcultuur. Dat dingen die dan taboe zijn in een normale samenleving... dan wel opeens bespreekbaar kunnen. ja Dat het wel allemaal mag. Ja, want ik weet van mijn middelbare schotten... Was, uh, waren, gotics, waren er de gothics, maar er waren bijvoorbeeld ook emo's. De emo's, ja. Is dat niet hetzelfde? Nee, dat is nee, niet hetzelfde. Okay. Nee. Wat zijn de verschillen daarin? Uh, nou ja, gothics uh, ja, zijn dan sowieso al veel langer. Zoals ik zei, eind jaren 60, begin jaren 70, wat al lang is. Ja. Emo's is echt iets heel erg nieuws en dat leeft... Je hebt geen emo bars, maar je hebt wel gothic bars en ja. gothic clubs. En je hebt wel festivals voor gothics, maar die heb je niet voor emo's. Emo's is dan misschien is, meer een, een. Het is echt een, dat is echt een jeugdcultuur. Terwijl gothic cultuur, zover je ja, de cultuur kan noemen, is echt. Er zijn mensen van door de 60 die gothic zijn. Ja. Het heeft. Ja, en. Terwijl de emo, dat er echt de echt jongeren zijn en die groeien er eigenlijk weer uit. Terwijl we gothics, die blijven eigenlijk meestal heel hun leven wel gothic. Het is geen fase. Het is geen fase. Dat is ook echt weer zo'n vooroordeel. Ja. Want dat is een fase. Nou ja, ik heb gelukkig hele, ja, hele leuke ouders en daar gehad. Dat waren twee bikers. Dus uh, ja, die, die hadden van verhaal. Dus ik hoop ja, oké, dat was helemaal geen punt. Daar ja, zou ook al een vooroordeel over zijn. Over, dat... over bikers, ja. ja. Mijn ja. ouders die werden ook uh, overal weggestuurd. En dat was ook allemaal maar crimineel. En uh, slechte ouders waren het. En uh, al dat soort onzin. Terwijl het helemaal niet waar is. Nee. Dus maar, ja. Maar het was voor jou wel, uh, dus je ouders waren daar, accepteerden dat gewoon? Ja. Werd dat gewoon door de hele omgeving gedeeld? Uh, nee, ik uh, dat is een, iets waar heel veel mensen dus niet van afweten. Dat gothics met uh, wijken hebben met geweld te maken af en toe. Oké. Okay. Ja. Uh, omdat nee. je gothic bent. Omdat je gothic bent. Ben, gelukkig heb ik zelf nooit heel veel meegemaakt. Ik ben een paar keer van de trap afgeduwd. Dat is alles eigenlijk. Gelukkig. Nou ja, maar, dat vind ik wel heel wat. Ja, nou ja, het is zelfs een keer zo ver geraakt. In Engeland in 2007 in augustus is er een meisje vermoord omdat ze gothic was. Maar zo ver waarom? gaat het. Ja, gewoon dat je anders bent. Maar is dat dan een soort van dat mensen dan bang zijn? Of? Uh, nou, die vonden het gewoon leuk om een gothic in elkaar te trappen, want ze zijn anders. Ja, zo ver kan het gaan inderdaad. En dat is in Nederland ook gewoon wel aanwezig? Uh, ja, geweld. ik ken ook vrienden. Gelukkig ik zelf niet. Maar ik heb ook vrienden die gewoon de tanden uit de mond geslagen zijn. Of ja, in het ziekenhuis ingemapt zijn. Omdat ze context zijn. Maar jij zegt, ik ben een paar keer uh, van de trap afgeduwd. Uh -huh. Dat werd dan uh -huh. op school gedaan of zo? Ja, op school in de tijd nog, ja. ja. En ja nu ik ouder ben... Um, ja uh, ik, uh, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel last meer van. Ik word nog wel nageroepen heel vaak. Voor, voor het laatst bij de Albert Heijn... Uh, riep er iemand achter me gewoon van, van... eng wijf, wat doe je hier of is in de richting? Iets van, ik ben hartstikke aardig, ik zie er niet eng uit. Die van, dat denk ik toch niet. Ik ben een van de, wij, van de meer god. Ik zie het toch ietsjes uh, vrolijker uit. Ik. ik bedoel, ik heb gewoon zijn haar, kom op. Ja. Weet je wel. Maar ja, dat, dat is echt iets waar we veel van te maken hebben. En ja, je, eigenlijk wat je moet doen is gewoon negeren en doorlopen. En als je echt bedrijf voelt, gewoon 1 in 2 bellen. Ja. Want het kan gewoon echt heel erg fout gaan. Ja. Zoals met dat meisje, dat is uh, ja, Sophie Lancaster. Of Sophie Lancaster, die is toen uh, ja, gewoon vermoord. Ja. Het kan ja, heel heftig het worden. Het kan heel heftig worden. En ja. het is uh, iets wat ja, heel veel mensen nu alweer vergeten zijn. Maar ja, de gothic community... Die weet het dus echt al dat het gebeurt en dat het, ze hebben zelfs een foundation opgezet uh, ja. in haar naam. Haar moeder die, uh, ja, die heeft het voor elkaar gekregen dat in Engeland het nou zo ver is als jij uh, als een Gothic aangevallen wordt dat als een uh, hate crime gezien okay. wordt. Dus okay. ja. Oké, okay, dus wel echt met heel veel geweld te maken gewoon puur omdat je dus ja. anders bent. Ja. Uh, Herman, ik kan me voorstellen bij uh, woonwagenbewoners. Uh, die worden ook wel gezien als als gevaarlijk. Uh. Um... Dat mensen nou, daar bang vind, voor zijn? Ik vind eigenlijk niet. Ik woon uh, nu in Apeldoorn en wij worden eigenlijk meer gezien als uh, ja, nostalgie. Mensen ja? kijken tegen je op tegenwoordig. Ze willen ook in een woonwagen wonen. Ze willen ook uh, die cultuur beleven. Oké. Okay. Ja, en dat is ook eigenlijk waarvoor wij uh, als vereniging zeg maar Woonwagen Cultuurdagen organiseren één keer per jaar. Ja. Om even mensen te introduceren. Ja, en, van en, hoe een festivaletje erbij doen en uh, zangers. Zoals. Uh, om de mensen te laten zien. dus zijn de burgerbevolking juist welkom. Want we hebben we van die oude Pipo-wagens. Want die kwamen rond 1900, begin jaar. Kwamen die allemaal op. Ja. En dan kunnen mensen daar een beetje nostalgie beleven. Maar Tot ik weet. Thuis... snuiven. Ja, nee, dat, dat is heel mooi. Mm. Maar ik, weet, ik weet zelf dat uh, bij waar mijn ouders wonen. daarachter uh, staan ook verschillende woonwagens. En uh, ik ben er een keer langs gegaan. Dan was ik met mijn neefje en nichtje. En we liepen daar langs. En uh, toen uh, hoorde in de in de tuin. Uh, van, van huis hoorden we twee rotweilers blaffen. Nee. En, uh, dus wij liepen gewoon langs. En opeens komt er zo'n vrouw naar buiten. En die zegt, hey, als, je, als je niet oprot... dan uh, komen mijn honden zo en die bijten... even de gezichtjes van, je, van, je, van die kindjes af. En dan, dan denk je wel eventjes van... oké, okay, wow. En niet nou. per, ik had niet eens zo over nagedacht. Over. Heftig, ja. ja. Maar dat is wel nou, misschien een, is als een, beeld, een klein baby'tje natuurlijk. thuis. of zo of iets, uh, ja, ja, nee. Ja. dus, dus uh, Ze zal misschien een reden ja. hebben daar niet van. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor een bepaald beeld. Ja. Dat soort dingen. Ja, die heb je ertussen. Dus, ja. uh, dat is helaas jammer. En daarvoor zijn wij er om de voordelen weg te halen. Ja, want merk je dat wel? Dat, dat die voordelen wel zeer aanwezig zijn? Ja, wij zelf merken het niet zo erg meer. Omdat we het openstellen. Ja. Kijk, als je, je kan gewoon bij mij komen, snap je? Zonder dat uh, je bang hoeft te zijn voor wat dan Ja, nou. ja. En dan merk je ook meteen. Ja, dus, hoe, ja dat is het verschil. Hoe, hoeveel woonwagenbewoners zijn er in Nederland? Nou ja, je moet natuurlijk uh, woonwagenbewoners uh, een heel breed. Uh, scala pakken natuurlijk hebben er heel veel ook in een woonwagen gewoond en die konden dat niet meer omdat ze een huis moesten ja en uh, je hebt natuurlijk heel veel mensen hier in een woonboot die horen ook, uh, bij ons onder het viel ook onder de woonwagenwet oké okay, uit 1918 die uh, die toen is ingesteld was eigenlijk het doel uh, van de woonwagenwet om, uh, om ons toch te gaan registreren ja ja en dan heb je nog natuurlijk de kermisreizigers uh, en de scheunes, Dus al bij elkaar zullen zo'n knappe 80.000 uh, in Nederland zitten. Dat zijn niet heel veel. Nee, dus in principe niet veel. Nee, nee. dat klopt. Ja. Maar toch zijn ze wel aanwezig. Voor veel mensen. Ik bedoel, we zien het wel echt als een ja, je aanwezige Ja, uh, inderdaad wel uh, wat, uh, wat volkssterren heb je ook nog wel. Inderdaad. Ja. ja dus je hebt beroemde mensen ook uh, heel veel. Die zijn ook aanwezig. Wie zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, je hebt een, uh, een volkszanger als Jannes... Ja, een ja. hele plant, platform. Ja. Frans Bouwen, uh, noem maar op. Antje Matera. En dat zijn die uh, volgens zelf uh, van de vaart. Ja, die je denkt dan niet dat van, dan de, de, de, van dat zijn gevaarlijke woonwagen. Snap je wat ik bedoel? Kompers, ja. Het zijn gewoon waar we allemaal gewoon. En maar uh, kleine grepen hoor, want uh, ik kan nog wel even doorgaan. <laughs> ja. ja, maar hey, we, gaan, we gaan zo naar het nieuws. Maar ja. uh, als ik even uh, kort naar uh, even denk: Woonwagenkamp, wat, wat voor. Wat voor huis heb jij bijvoorbeeld? Is dat dan echt, weet, je ziet wel eens van, bijvoorbeeld bij Jan is het dan denk ik af en toe, oh, dat is een halve villa, joh. Ja, natuurlijk blijft het ook niet stilstaan. Kijk, we begonnen met een huifkamer en een zeiltje eroverheen. Ja. Hè, mijn voorouders en opa's, oma's. En uh, ja, dat werd de piepelwagen. En op een gegeven moment werd er gedwongen op grote kampen. Want dat moest van de regering in 1970, eind uh, jaren 60. Ja, ja en dan uh, zit je in een piepelwagen hè, en dan iedereen om je heen in een groot huis. Dan wil je dat ook uitbreiden. Ja. Maar het is maar hout, hè. Het is natuurlijk minder dure stenen. Ja, maar jij rijdt er de, niet meer je mee rond. Er wat van te maken. Maar je gaat er niet meer mee rond. Ja, er zijn nu natuurlijk alternatieven. Je kunt met de Caravan ook weg. Zoals half Nederland ons imiteert. Ja, ja. ja zie je dat zo? Ja, het is zo. Ja. Ja. Zorg dat we wel een beetje voor Deze uh... cultuur snuiven. Is niet erg, dat is leuk. gezellig. Ja. Maar is de, heb je ook wel eens dat mensen echt gewoon een soort van nee hey, je toe komen met van uh, ik, ik wil echt even dus cultuur snuiven van even kijken hoe dat nou gaat op zo'n kamp? Op een uh, Woonwagen Cultuurfestival zeker. Ja, want daar komen ze er ook voor. Daar hebben we ook uh, met Hokjesmannen, dus ook, die hebben we het hele documentaire van. Mm -hmm. dat is heel leuk. En thuis, uh, ja, het gebeurt wel eens. Dat soort kamp oprijden en dat ze zeggen, oh, mag ik eens kijken? Oh, echt? Tuurlijk. <laughs> We gaan hier zo met jullie allebei uitgebreid verder over praten. Over de ja. woonwagencultuur en de gothic scene. Wilt u nou meepraten? Dat kan. 0800 112. Dan kunt u bellen met uw verhaal. En wellicht komt u zo in de uitzending. Kunt gewoon vragen stellen aan onze gasten of uw verhaal met ons delen. Kunt ook een gratis app sturen via de Radio 1-app. We gaan nu naar het nieuws van 4 uur. En we zijn zo bij u terug. Tot zo.